Die steppen, uh, wie steppen, opzoek in het woordenboek, krijgt er uitgestrekte grasvlakte die soms verdort. Steppen is nu ook uh, jouw uh, debuutalbum, naar je eigen achternaam, waarin je eigenlijk buiterzoete songs brengt, poppy, jazzy, af en toe een walsje hier en daar. Hoe is dat nu ontstaan? Hoe oh, is dat ontstaan? Ja, die liedjes die zijn er uh, gekomen onderweg. Dat is het leven, hè. Dat is, die muziek wordt gemaakt omdat we eigenlijk niet anders kunnen, denk ik. Ja, en ja, de groep heet Steppen, dat is mijn naam. Dan weten we tenminste binnen twee jaar nog waarom we die groep zo genoemd hebben. Hè? Ja. gastmuzikanten zijn uh, Mauro Pavlovski, Mario Gosses en Jeff Neven. Natuurlijk, die twee, uh, Mauro en Jeff, die ken je van bij Clara natuurlijk. Laika enerzijds en anderzijds het uh, programma dat je met Jeff Neven samen doet. Maar Mario Gosses, hoe ben je bij die drummer terechtgekomen? Ja, misschien toch even corrigeren. Jeff ken ik vanop van Clara inderdaad, omdat we samen een programma presenteren. Maar Mauro, dat gaat way back. Voor, ik heb uh, een aantal jaar geleden Mauro erbij gehaald voor Laika, maar we hebben, goh, hoe lang zou dat geleden zijn? Tien jaar geleden ofzo, hebben we hebben samen al een plaatje opgenomen, al een paar projectjes samengedaan. Dus Mauro ken ik echt al, uh, al veel al langer dan uh, dat ik bij Clara werk. En Mario, ja, dat is gewoon... Uh, alleen we wilden opnemen. En, uh, je bent op zoek naar een bepaalde sound en ik geloof er heel erg in om de juiste mensen te vragen en dan genoeg vrijheid te geven. En, uh, dat was bij Mario gewoon het geval. Patrick had al vaak met Mario gewerkt en dat zijn ook, ja, dat zijn mensen, ja, dat zijn een beetje vrienden zo. Dus dat, dat lag eigenlijk voor de hand. Ja. Er zit niet echt een verhaal achter of zo. Ja, inderdaad, je hebt al met Mauro uh, samengewerkt, maar dat was een compleet andere stijl, een totaal andere muziek dat je toen bracht. Hè? Ja, dat was een heel leuk project. Dat waren liedjes van Mauro zelf, uh, Galina heette dat. Ik was een soort van... Oostblok-personage. Um, het was heel kitscherig, een beetje spacey, uh, maffe geluidjes um, en Nederlandstalig. Een beetje slagerachtig, maar goede songs, want Mauro kan goede songs schrijven. En nu kies je voor het Engels. Waarom het Engels? Ja, waarom in het Engels? Het dat een beetje voor de hand ligt, denk ik, hè, als je popmuziek uh, maakt. Ja, dat is ook een beetje vanzelf gekomen. Ja. Misschien moeten we het nog eens in het Nederlands proberen, of in het Russisch. Ja. Huh? Ja, met Mauro uh, zing je samen My Dark Companion. Je zegt het hier zelf, een ode aan de nacht. Oorspronkelijk was het niet de bedoeling om dat als duet met hem te doen? Nee, absoluut niet. Ik had uh, My Dark Companion alleen gezongen. Maar tijdens de mix al, op het einde van de opnames, um, dachten we van, ja, we willen misschien toch nog een, uh, een backing hebben, nog wat de achtergrondvokalen. En ja, wie moesten we dan gaan vragen? En uh, ja, Mauro was eigenlijk het eerste wat in ons opkwam. Ja, uh, Mauro gebeld, die had net tijd om te komen. En uh, ik denk op weg naar de studio zo dat ik tegen Patrick gezegd heb van uh, ja, uh, misschien moeten we die stroofjes eens iets proberen met Mauro ofzo. En hij is niet lang binnen geweest, ik denk op een al drie kwartier of zo. En uh, ja, super tof, gewoon iets geprobeerd. En uh, ik stond daar achter een mengtafel van wow, zo gaan we dat doen, joh. Ja. Hij heeft nog andere nummers ook uh, meegedaan hè, op de plaat. Nou, drie nummers. Stemmeke op uh, Believer and Everyone Keeps Calling Your Name. Ja. My Dark Companion, uh, Ode aan de Nacht. Ja, het is nachtwerk geweest. Hè. Jullie hebben vooral geschreven uh, of, of er uh, uh, nachtelijke sessies mee gedaan uh, met deze plaat. Ja, dat verhaal begint een eigen leven te leiden. Hè, maar uh, ja, een beetje in de gestolen uren. Hè. En Het heeft wel iets. Geef geeft toe, s'nachts s nachts een beetje aan de muziekjes werken. Uh, dat is een uh, bijzonder fijn tijdverdrijven. Delight ja. uh, is jazzy. Tell me is een walsje. Marvelous klinkt dan weer groovy poppy. Ja, jullie snijden verschillende stijlen aan, hè? Ja, dat is wel een gevarieerde plaat geworden, denk ik. Vind ik wel fijn ook. Ja. In eigen beheer? Dat heeft zo zijn risico's. Waarom in eigen beheer? Oh ja, dat is ook een beetje een samenloop van omstandigheden. Enerzijds omdat het gewoon niet zo makkelijk is om een platendeal te krijgen in deze tijd. Het is niet zo uh, evident. En eigenlijk vonden we het ook ontzettend fijn om dat project heel dicht bij onszelf te houden. Om, uh, ja, omdat gewoon, om die muziek zo te maken zoals wij ze wilden horen en het dan pas op de wereld los te laten eigenlijk. Dus dat was ook wel... Uh... Ja, en dat gevoel heb ik nu wel. Zo, we hebben die liedjes gemaakt, het is klaar, het zit in een doosje, het zit in een hoes. En laat die liedjes nu maar hun weg zoeken, laat ze maar hun gang gaan. Super. Covers heb je hier ook gebracht, Sign Your Name en Rebel Rebel. Waarom die keuze? Rebel Rebel vind ik gewoon, heb ik gezegd. Hè? The sexiest man alive, David Bowie. Ik ben nogal een fan van David Bowie, zijn, uh, zijn oudere muziek. Uh, ja, en gewoon omdat we zin hadden om dat te spelen. We hebben het al vaker gespeeld, Rebel Rebel. Um, Sanjo Name was eigenlijk, ja, we moesten de set een beetje oprekken, hè? nog een cover doen. En die vond ik wel grappig, een beetje ethisch. Ik had zo wat clipjes gekeken op uh, YouTube en hij stond daar echt in zo'n uh, danspasjes te doen in zo'n hoge bandplooibroek en het is gewoon een zeer zeer fijn nummer, vind ik. En uh, ik vond het leuk om daar iets anders mee te doen. Dat hebben we hebben geprobeerd om daar iets anders mee te doen. Wat staat er nu toe aan te komen? Heel wat live optredens dus wellicht uh, dat je wilt doen met deze band? Wel, we hebben tot nu toe Hard gewerkt, mag ik wel zeggen. Dat is zo onderrok en rol. We hebben hard gewerkt om die plater te krijgen. Die is klaar. En nu gaan, we ons, uh, nu gaan we er werk van maken om te kunnen gaan spelen. Ik vind het zo fijn om met die gasten op het podium te staan. Ik ben echt een lucky bastard. Ze zijn ontzettend goede muzikanten. En uh, voilà, ik hoop dat we gewoon ontzettend veel kunnen gaan spelen. Ja. All right, Sava. So well. Bedankt alvast die steppen. Heel veel succes met uh, het album Steppen en met de toeren. Graag gedaan. Bedankt voor het komen. Salut.